Als het goed is, hebben wij aan de telefoon Wilfred Tatus. Goedemorgen. Ja, Goedemorgen, Ben. Je bent ver weg. Ja, daar wou ik het net even met je over hebben. Want uh, het schijnt dat jij je huis moet verlaten... om ergens Echt? anders telefoonverbinding te krijgen. Oh ja, ja. Ik, ik kwam net aanrijden op de parkeerplaats van de plaatselijke kruidenier, de Co-op. En uh, toen ging de telefoon. Uh, omdat ik een slecht bereik heb bij mijn huis. Ik kwam precies op de grens met Duitsland.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 Ja, die, die jachthaven is ook wel belangrijk voor jou, hè? Nou ja, het is wat overdreven om over jachthaven te praten, hoor. Er liggen een aantal stijgers en daar aan een van die stijgers heb ik een bootje liggen. Heb je een, een zeilboot of een motorboot? Uh, ik had een zeilboot en dat is inmiddels een motorboot geworden doordat ik de mast, ik heb hem ontakeld.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 Ja, en, en zeer ondemocratisch. Er is een dorpsraad. Maar ja, dat is niet meer dan een klaverjasvereniging. <laughs> nou ja, ze kunnen aardig... Nou, nou, ja, nou ja, goed, nou, nou hebben wij in Zandvoort ook wel eens verenigingen gehad... die een behoorlijke invloed hadden. Maar uh, dat is hier, dus, hier is die invloed zelfs weg. Nou ja, als je, dat, als je dat dan zo zegt, hè. En, en uh, we hebben natuurlijk een, een heleboel raadsleden...